Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat oude kolencentrales uit de jaren 80 dichtgaan. Nu komen daar twee centrales uit de jaren 90 bij. De Hemwegcentrale van Nuon in Amsterdam... en de amercentrale van Essent in Geertruidenberg. Tegen de NOS zegt staatssecretaris Dijksma dat nog wordt onderzocht... of er dan wel genoeg energie kan worden geleverd aan huishoudens. En ook wordt naar eventuele juridische problematiek gekeken. Een zelfmoordaanslag woensdag in de buurt van Damascus zou zijn gepleegd door de Nederlandse Syriëganger Aniset. Dat meldt een Arabist, Pieter van Ostaaien, die baseert zich op een anonieme bron die volgens hem betrouwbaar is. Het bericht kan niet uit andere bron worden bevestigd. Bij de aanslag zouden ongeveer 50 Syrische militairen zijn omgekomen. Aniset is in december vorig jaar bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel in het Haagse jihadproces. Toen was hij al in Syrië. En er is gisteren nog een zesde terreurverdachte opgepakt... in het onderzoek naar de aanslagen in Brussel. Volgens Belgische media gaat het om Bilal el-Maghouki. Hij werd eerder als lid van Sharia voor Belgium veroordeeld. Hij mocht zijn straf uitzitten via elektronisch toezicht... maar dat zou een maand geleden zijn afgelopen. Wat zijn eventuele rol bij de aanslagen in Brussel is... is nog niet duidelijk. Het is ook nog onduidelijk of de man met het hoedje is opgepakt. Die wist te ontkomen na de aanslagen op vliegveld Saventem. De Belgische justitie kon gisteravond op een persconferentie niet zeggen of de gearresteerde terreurverdachte Mohamed Abrini deze man is. Het weer. Langzaam meer bewolking bij een graad of 14. Vanavond kan er in het zuidwesten wat regen vallen. Verder blijft het bijna overal droog. Morgen in het oosten eerst wat regen, later meer zon en 12 tot 15 graden. Dit was het NOS. Show. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Sound. Oh, daar zijn we dan. Hele goede middag Hier is hij weer, eh, ondergetekende Fred hier bij CFM vanuit Zandvoort. En eh, met entertainment for you natuurlijk. En eh, natuurlijk hebben we visite van eh, Rox van Driel en haar eh, en zus natuurlijk. Ik zou zeggen, even kijken, ja, 1, 2, 3, dan moet ik even kijken welke microfoon. Ja, je hebt, ja, ja, je hebt ja, de goede okay. volgens mij. Ja, ja inderdaad. Okay. Nou, ik zou zeggen een hele goede middag, Rox. Ja, nou, heel leuk om hier te en, zijn. En zus ook natuurlijk. Ja, mijn zusjes. Ja. Ik een, <laughs> dat is de chauffeur. Die heb ik meegenomen. Hé, hey, uh, ja. Een goede reis gehad hier naartoe? Ja, ja, zeker. Uh, we hebben best wel goed snel op tijd gereden. In principe ongeveer anderhalf uur gereden ongeveer. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, vertel eventjes eh, ja, wie, ik ben. wie je bent en waar je vandaan komt... Eh, voor de mensen die het eh, niet weten en eh, ja, toch wel geïnteresseerd zijn. Nou, ik ben Rox van Driel, ik kom uit de Betuwe, eh, vlakbij Tiel. En ik eh, zing al vanaf mijn veertiende. Ja. Heb ik zanglessen eh, eigenlijk genomen. En langzaam ben ik in een bandje terechtgekomen. En eh, dat bandje, dat was een dorf, dorpsbandje. En daar heb ik eh, het eigenlijk het vak een beetje geleerd. Dus eh, een beetje... Eh, ja, uh, Engels-Nederlandstalig, ja. alles pop en uh, feestzaaltjes uh, en zo. Oh. En zo ga je steeds verder. Oh, Oké. Okay. En uh, ja, toen stopte het band, ja, de band. En uh, daarna ben ik was even pauze. En uh, op mijn 21ste. Heb ik, uh, ja, eigenlijk de kans gekregen van, ja, door mijn oom eigenlijk, uh, om me, uh, nummers uh, van mez voor mezelf uh, okay. te laten maken. En, en je oom, dat was, dat ook, was... Uh, ook een zanger? Of een nee, nee, nee, nee, helemaal niemand. Het helemaal, helemaal niemand. niemand. Okay. Nee, het, het was gewoon, hij geloofde heel erg in mij. En uh, hij zei, ja, uh, ik wil dit. Uh, ja, voor je verjaardag graag te geven, zo was het ja. ook echt zo. Dus dat was wel heel apart. Maar uh, ja het is heel belangrijk dat, dat je familie achter je staat. En uh, ja, hij is er ook een van die dat, die dat heel erg doet. Nou, oh, mooi. Ja, dan ja, dacht het wel. Hè. Je hebt het zonnetje ook meegebracht. Dus, ja, ja, ja dat, zeker. Dat sluit, uh, dat ja, sluit ook aan. Uh... Een beetje het zomerse gevoel, hè? <laughs> ja, hier zeker aan de kust. Ja, heerlijk. Aan zee. Oh. En, dat even... hebben wij niet, hoor. Nou, nou dat hebben ze in... Uh... In, in de beter ook open. hoor. Water, water geloof, hebben we ja, wel. Nou, ja, waterzat. Ja, de... nou, water zat. water zat, maar verder dan niet, inderdaad. Ja, ik, ik weet alleen, uh, even kijken, wat heb je nou? daar? De, de, de Waalkade, geloof ik Ja, Ja, ja, dat ja. Is, ja. Het is gewoon een, uh, een water waar, waar wel grote schepen en zo varen. Maar, ja, is, uh, eigenlijk, maar de... eigenlijk zwem ik er nooit. Ik ga toch altijd wel richting de zee. Toch wel, toch Ja, wel. ja, ja. ja. <laughs> hey, maar uh, even kijken, hoor. <laughs> ja ja nou ja, ja je kwam uit de uh, uit de uh, kapel Aversaad ja, ja. Het is een klein dorpje en ik woon nog wel bij mijn ouders, uh, gedeeltelijk althans. En, uh, ja, die supporten mij overal mee uh, met, met de muziek. Uh, ik ben uh, nu, wordt gelukkig heel erg veel gedraaid uh, door vele radiostations. Onder andere ook door jullie. Ja, jullie supporten ja, ja. ook een hoop. Sowieso, ja. En, uh, ja, we zijn nou echt op tour. Gewoon uh, over, we gaan overal door heel het land uh, naar de radiostations. En, ja, dan treden we ook nog gewoon uh, op. We gaan ook uh, gewoon lekker weer door. Uh, met Koningsdag uh, zijn we dan in Utrecht. Uh, dan zijn we gewoon uh, dan op pad. Uh, en uh, Koningsnacht is dat eigenlijk. Of avond is dat. En uh, ja, dan ga je gewoon van alle, alle kanten ga je heen. En dat is heel ja. leuk om, om dat te doen. Ja, ik moet er nog steeds aan wennen. Dan, uh, Konings, Koningsdag. Ja, ja, je hebt de <laughs> avond. In het avond uh, <laughs> ja, ja, inderdaad. Dus, uh, da, dus uh, met Konings Echte dag zelf, dan hebben we bij uh, de Radio Unity. Dan gaan we gewoon we euh, zijn op een groot plein. En dan ga je ook euh, optreden. Dus er zijn haast leuke dingen ook gewoon. waar mensen ook naartoe kunnen. Uh, maar uh, ja, ik ben uh, eigenlijk begonnen met tik tikken naar de zon zou ik zeggen. Nee. Maar dat, dat is mijn laatste nummer. Van uh, Puur op het gevoel. Ja, ja puur puur op ben het gevoel, ik, dat ja, is mijn ja, ja. begin van mijn carrière ja. geweest. Uh, daarna heb ik. Uh, ik kan niet zonder jou. Uh, heb ik uh, gehad. Uh, en dat, ja, dat, ik, dat heeft zo goed gedraaid op de radio. Ja, en ja, nu, nu, nu Ticket naar de zon. Nou, doe mij die ticket naar de zon. Ja, <laughs> ja dat, dit, dat krijg ik wel vaak te horen hoor. Nou, ja, nou, ik heb mijn uh, ticket al naar de zon geboekt. Dus, ja, waar ga je uh, heen? Nou, ik, je heen? Ik ga lekker naar die pizza. Oh, ja, dus dat is dat, ook heerlijk. Nou, ja, ja, toch? Ja, groot gelijk. Hey, zullen we hem uh, alvast gaan draaien? Ja, ja, hartstikke leuk. Dat lijkt me een goed plan. Een ticket naar de zon. Ja. Beste idee: weer alles beleven van toen en van nu. Nog één keer passeer. na naar de zon, Rox van Driel. Ja. ja, Rox is aanwezig hier. Ook. Het zonnetje schijnt nog een beetje. Hè? Ja, dus gelukkig dat, wel. Dat maakt het dan weer zo leuk. Ja, ik, ik zag dat het de maandag uh, behoorlijk uh, gaat schijnen. Maar oh. uh, ja, helaas, ja, dan moet ik toch weer werken. Echt waar, <laughs> dat, ja. is, dat is zo oh. jammer. Af en toe tussendoor, hè? tussen ja, dus ja, ja. de pauzes en zo. Hey, maar uh, ja, ik las ook iets uh, wat, jou een beetje, uh, wat, wat jouw idolen zijn. Ja. Uh, Willeke Alberti tot Tina Turner zie ik hier. Hoor. Ja, ja, ja. Ik, uh, nou ja bij, bij Willeke Alberti, dat is dan echt zo. Um, ik vind haar een, warm, een warme vrouw. En ik wil dat wel een beetje mee, ja, meegeven eigenlijk ook aan de mensen. Um, ja, want dat is ook wel een voorbeeld. Als je haar op het podium ziet, dan denk je echt van wauw... Um, ze heeft zoveel bereikt. En mensen, als je daar dan ziet nog steeds... dan, dan is het een, heel, ja. een hele warme persoonlijkheid. Ja. En um, ja, ik vind het ook niet erg... Als je, als je dat dan op die manier ook mee zou nemen... naar andere mensen toe. Want ja, je, mensen moeten je wel accepteren... Uh, op de manier van... Uh, ik vind, vind het leuk en gezellig... Ja. maar uh, het is ja. ook nog een leuke persoonlijkheid. Nou, dat, dat, dat neem ik dan een beetje mee. Terwijl, ja, ze heeft ook hele mooie nummers. Uh, niet alle nummers zie ik daarvan. Maar het is, het is gewoon dat ik denk van... nou. Dat vind ik wel leuk. Uh, bij uh, Tina Turner, dat is echt het podiumbeest. Ja, dus, uh, dat is compleet de andere kant op. Ja, maar dat, ja, dat, ik vind het ook wel belangrijk om op het podium feest te kunnen maken. Ja. Dus uh, het is een combinatie van, van uh, eigen nummers, uh, Nederlandstalig. Ik, dat zing, ik zing, als ze mij verwachten, dan is het gewoon uh, Nederlandstalig eigen nummers. En dan uh, ja, gewoon Engelstalig, gewoon ouderwets. Uh, ja, van Let's Twist that Again tot uh, Trace Human van uh, ja, ja, je ziet dus ook gewoon Engelstalig. Ja, Eng Engelstalig, maar, de, maar, de, maar het ligt eraan uh, wat voor feest het is. Ah, okay. Het is echt van, als het Nederlandstalig georiënteerd is... blijft het natuurlijk gewoon Nederlandstalig. Maar je hebt ook gewoon bruiloften en, en kroegen en zo... waar andere mensen ook komen, ja. die, die, die een beetje combinatie leuk vinden... En, ja. uh, ja, dan, uh, dan kijk je gewoon uh, wat, wat het beste aanslaat. Want je wil gewoon een feestje, een feestje bouwen, bouwen. En uh, ik zeg altijd, vrouwen kunnen net zo hard uh, feesten dan, uh, een feestje bouwen dan, uh, dan de mannen. Sowieso. Uh, want, ja, nee, het valt me eigenlijk op dat, uh, dat er heel veel mannen uh, optreden. Uh, als je de affiches ziet altijd en ja, te weinig vrouwen. Dus ik, ik promote altijd toch de vrouwen. En dan denk ik van, dat mag wel meer. Het, het combinatie daarvan. Ja, een beetje ja. een beetje 50 50 of zo ja inderdaad vrouwen zitten eigenlijk een beetje ja in een in een hoekje ja nee nou ja, het is het is ook zo uh, ik vind uh, altijd zo uh, mannen die die kijken dan graag naar vrouwen en andersom uh, de ja, vrouwen God, nou die ja, kijken ja, naar de mannen ja, ja, ja maar dat is dan leuk en ik vind het ook leuk als ik vrouwen zie dus het is het gaat als... want ja die kunnen ook heel goed zingen dus ja dat is dat maakt het dan ook wel heel leuk op het podium ja nou nee, maar dat. Uh, dat, dat, zingen, dat Engels zingen. Dat, uh, heb je ook uh, nummers in het Engels opgenomen? Nee, het nee, nee, nee. Ik heb ervoor gekozen. Omdat uh, ik vind dat de, de markt in het Nederlands talen... gewoon. Uh, ja, nog een beetje open staat voor de vrouw. Um, ja, daardoor ben ik, ben ik in het Nederlands gekozen. Heb ik dat gekozen. Omdat, je, omdat er zoveel vrouwen. vrouwelijk ook in het Engels zingen. Uh, dan is de markt gewoon heel veel. veel groter. En dan is de kans dat je er doorheen komt. is, is ja. Ja. Beetje, ja, het is moeilijker in ieder geval. Ik wil niet zeggen dat het uh, onmogelijk is of zo, maar ja, je, kunt, je kunt wel gewoon kiezen wat, wat bij je past. Ofzo. Ja, meestal is het, uh, zeg maar, als je, als je de vrouwen hoort zingen, dus uh, de jongere vrouwen. Ja. Uh, ja, als ze Engels zingen, dan luister ik wel altijd naar het, uh, naar het Engels. Ja. Ja, en dat Engels, dat... Zo uh... nou ja, het kan heel goed zijn, Het je ja. ligt eraan, ligt eraan hoe, hoe je het geleerd hebt. Hè? Hoe ja, je het, nee, uh... maar heel vaak is dat zo uh, ja, ja, niet, niet, niet, niet goed vertaald in ieder geval. Niet Engels. Maar... <laughs> zo niet Engels. Nee, maar het, het is gewoon, uh, ik, ik, ben, ik ben een Nederlandse ja, vrouw, dus ja, dan denk ik bij mezelf ja, waarom zou ik uh, dan niet ook mijn eigen taal uh, zingen? Ja. En uh, eigenlijk in Amerika uh, zingen ze ook in eigen taal, of in, in, in maakt niet uit. Dus het is. Dus, ja, waarom kunnen wij dat niet meer promoten, denk ik ja. dan? Nou ja, en, en, en de Fransen ook natuurlijk. Ja, ja, ja dat, zeker. Dat, uh, het, dat uh, maakt uh, het uh, ook weer apart. Uh, natuurlijk. Ik bedoel, als één uh, volk eigenwijs is, dan zijn het de Fransen ja. wel. Ja, of, of in het Duits <laughs> natuurlijk. Dat is ook nog... Uh, ja, nou, ja, ja. Ik, ik, ik vergelijk Duits altijd met Nederlands. Het is, ja, ja. Het is toch een beetje... Soms worden nummers er natuurlijk van afgehaald in principe. Ja. Dus uh, dan wordt het gecoverd uh, vanuit Duitsland of uh, weet ik veel. Dat, ja. dat gebeurt. ja. Nou, nou is mijn mijn nummers zijn dan gewoon echt uh, helemaal geschreven. Uh, ja, zelf, nou niet ik, niet ik niet zelf, maar ik schrijf wel zelf. Maar deze nummers zijn uh, Ticket naar de zon en uh, ik kan niet zonder jou. Die zijn uh, door Dennis Erhard geschreven en uh, ja door. Um, Oh jee. John Deerne. Ik, ik, ja. ik was ja, even, van, uh, ik, ik zeg het de hele dag de en af en toe was ik even, ja. ja. Nee, John Deerne, dat is uh, White Villa. En White Villa doet heel veel voor de toppers. En, en dat is. Uh, ja, en nog veel meer. Ja, zeker. Ja. Ja, nee. nee, maar dat is één van de. Hè. Dat, ja, dan kan, ja. ik wel, kan ik het helemaal gaan opnoemen wie die allemaal doet natuurlijk. Nou, maar, uh, maar het is wel heel erg is, leuk. Het is ook op de site te lezen bij jou. Hè? Ja, ja uh, roxvandriel.com. Ja. Dat, dat, dat kunnen ze altijd kijken. En dat uh, kunnen ze me nog natuurlijk volgen via Facebook ja dus www.rox ro rox, rox. Uh, o en dan van ja. en uh, on, onder facebook ook uh, gewoon uh, rox van ja, dan kunnen ze alles vinden van ja, je ja youtube en spotify ja. en spotify is natuurlijk voor het streamen heel ja. erg goed dus ja Nou ja Dat, alles bij elkaar hè zo is het. <laughs> hey, we gaan nog een nummer draaien van je nou helemaal leuk volgens mij is die uit uh, 2014 hè ah uh, ik kan niet zonder jou ja. Ja, ja zeker dan gaan we die doen ik kan niet zonder jou rox van dreul Met haar ging jij finaal in de fout Wil jij dat ik uit jouw leven verdwijn Wat doet dit ongelooflijk veel pijn Toch mis ik als jouw armen om me heen Waarom? We waren sinds gelukkig en verliefd. En ik raak nog steeds jouw geur in de auto. Was ik dan dom of soms naïef? Wil jij dat ik uit jouw leven verdwijn? Wat doet dit ongelooflijk veel pijn? Toch moest ik nog jouw armen heen. Waarom? Ik weet niet waar het mis is gegaan, maar hier in ieder geval niet. Nee, nee, nee. Maar het is wel een autobiografische liedje eigenlijk deze. Deze is wel echt persoonlijk voor mij geschreven. Ja, ik... Ja. Uh, ik... ik, ik uh, ik zie het meer dan als een beetje liefdesverdriet eigenlijk. Ja, nee, d -d -d -uh, het, is, het is gewoon een, uh, ja, een ex. Eigenlijk iedereen heeft wel eens ja, ja, liefdesverdriet aan de ene kant. En uh, dit was bij mij mijn allereerste liefde. Daar en, weten we uh, allemaal alles van. <laughs> ja, en dat kan wel eens fout gaan, inderdaad. Ja, nou ja, goed. Uh, hè? Ja. Dat maakt ook helemaal niet uit. Maar het is nee. wel heel leuk om, uh, om, om ja, je eigen gevoel te delen. En uh, daardoor kun je ook gewoon liedjes uh, beter, beter zingen. Even kijken hoor, ja, nee, dat ging... Dat ging even... Ja, nee, ik hoor mezelf niet meer, dus uh, oh, er zit een okay. beetje storing ja, nee. in de kabel. Oh dus ja, dat het, uh... is wel vervelend inderdaad. Ja, nou, nou begrijp ik waarom die plakbandjes erop zitten. Maar... Hé, <laughs> hey, uh, zijn er nog uh, eigenlijk uh, optredens uh, in het land uh, nou ja, we, uh, we gaan Nou, vanavond gaan we... Uh, ja, ook nog even in... Wat, waar was dat? In Den Bosch. Dus uh, gaan we heen. En uh, ja, dat is voor vanavond dan uh, helemaal klaar. We waren eerst nu bij Sterren. Was het gewoon even promoten van de, van de radio. Nou, ja. nu hier bij jullie. Dus dan ben je al de hele dag onderweg. En uh, ja, nu... Uh, ja, we gaan gewoon uh, zondag ook weer optreden. En dat is allemaal besloten. Dus uh, behalve dan in Utrecht en in Zeist of zo. Wat is dat? Nou ja, leiden. Ze, ze kunnen dat ook vinden op mijn Facebook. Dat is uh, kunnen ze maar alles vinden van optredens en ja, zo. Gewoon op de site. Ja, dus ja, ja, ja, ja. Nou, ja, gewoon. Nee, ja. Uh, op Facebook. Oh, daar, Facebook. Daar zet ik op, alles ja. wel gewoon meer up to date op. Uh, ah, oké. Okay. Dat is wat makkelijker. Ja, nou ja. <laughs> ik, ik bedoel <laughs> ja, de, nee, ja, dat dat zo is. De luisteraars ja. van CFM die die zien dat altijd weer bij mij voorbij ja, komen. Ja, nee, dus, Dan komt dus, het dan altijd wel goed, want alles alles staat erop, hoor. En ja. Ik, uh, ik kan nog wel wat vertellen over uh, Ticket naar de Zon. Uh, we hebben, door het systeem hebben wij uh, de clip laten maken. En dat is in, uh, in Curaçao ge geweest en in uh, Wijk aan Zee. Okay. En uh, Curaçao hebben wij zelf wel gefilmd. Want je neemt niet een hele ploeg mee naar Curaçao. Wij gingen zelf toevallig naar, naar ja, het mooie, nou, euh, mooie, mooie naar land. Naar het, het <laughs> Ja, dan, Dus dan maak je hele vrolijke, mooie uh, beelden erbij. Hè? Dat, ja. dat maakt het toch wat... Uh, wat tropischer en, uh, en leuk. En uh, dat geeft dan toch nog de extra touch. Uh, van wijk en zee. Dat wind en de regen en strand. En ja. uh, een beetje dat gevoel. Ja. Hè, van, nou ja, dat gevoel. Dat ken ik heel van, goed ik wil, ik, wil zo graag, <laughs> ik wil zo graag op vakantie. Ja. En met het mooie weer. Ja, nou, dat, dat gevoel kan je, kan je overal natuurlijk hebben. Maar ja, ik wilde, toevallig nou, kwam het zo uit. Ik, dat ik, het zo ik, heb, ik heb er heel veel swinters last van. Ja, echt waar. <laughs> dus nou ja. Ja. Nou ja. Ik ja. ik ik ik schrijf ik schrijf nou ook tegenwoordig dus dat uh, dat gaat dan ook wel goed. Dus uh, we zijn er pas uh, ik ben ja, uh, ik ben uh, van een jaar ongeveer geleden ben ik pas begonnen met schrijven, want daarvoor wilde ik het allemaal wel, maar ik maar niet, niet ik snapte niet hoe het werkte eigenlijk. Nee, het was echt, uh, uh, was echt dat ik dacht van, uh, hmm. Dus ik ben er maar wel op gaan focussen. Ik had toevallig dan uh, een telefoontje en als uh, de telefoon zit dan zo, van iPhone uh, zit dan zo'n uh, garageband. En toen begon ik met Beats en uh, toen ging ik daar mee, mee, uh, mee vogelen. Ja, ik ken en, het. Toen, uh, en toen, uh, ja, ja, kon ik gewoon tekst schrijven. En het kwam er op zich al goed uit. En ja. ik dacht, ah, oh, dan ben ik ongeveer... een week mee bezig geweest. En toen had ik mijn allereerste echte nummer... Uh, zelf geschreven. Ik heb het niet uitgebracht. Het is allemaal nog gewoon... Uh, demofase nou, en, ja. uh, Maar wel heel leuk om te doen. Misschien uh, komt het nog. Ja, ja, dat is wel de planning. Eetjes, om om ja. eigen nummers uh, zelf uit te brengen. Nee, ja, om, zeker. Om dat nummer uh, wat je. Ja, het allereerste uh, sowieso. Ja, ja, ja. Dat, ja. Nou, het is ook goed gelukt. Dus, want ik ben heel kritisch. Dus dat scheelt. Dat, dat is dan ook wel zo. Nou, dat is helemaal niet. Eerder. En uh, ja, het is, uh, ik, ik schrijf eigenlijk overal in boekjes en dingetjes. En, om, en dan kan ik gewoon erin in, in bladeren. Je bent ook iemand die overal een kladblokje. Ja, heeft ja. Maar ook gewoon notities schrijven hè, van ideeën dat, dat je dan kunt doen of zo. Nou, nou ja, bijvoorbeeld die idee van een sjempotje die het ja. sjem uit de Betuwe hadden we geschreven ja, ja, uit de Betuwe. Ja, ik kom natuurlijk uit Tiel. Ja, en dat is natuurlijk de, daar, ja, de regio van de sjem en zo. En uh, ja, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn vader die heeft het bedacht, die, die sticker. met, met staat er natuurlijk, oh, draai mij met regelmaat. Ja. En dan uh, doe je het sjempotje open ja, en dan draai je mij met regelmatig open. ja is een leuk bedacht in ieder geval. Een beetje, ja, ja, je moet ja. toch wel lekker uh, een beetje, weet je, <laughs> creatief zijn. Nou ja, ik, ik bedoel, uh, creatief is het teken. Ja, maar het is dus ook leuk hoor, om dingen ja. te kunnen bedenken en dingen uit te voeren en dan kijken of het werkt. Dat sowieso. <laughs> ja. Hé, hey, eh... Uh... Ik wil eigenlijk dat andere nummer ook nog even gaan draaien. Puur op het met gevoel. Ja, Dat heeft het ook heel goed gedaan. Uh, ik leerde hem kennen uh, via, via huis, eigenlijk. Uh, via het nummer van puur op het gevoel. Ja. Uh, wilde ik eigenlijk het nummer zingen. Uh, want mijn vader die had het gevonden op een, uh, ja, op een muziekcomputer die wij hadden. En uh, ja, ik vond het een leuk nummer. Maar het klopte niet met de orkestband. Dus ik dacht van, dat klopt iets niet. De tekst klopt niet of iets anders. Ja, en zo ben ik eigenlijk bij hem terecht gekomen. En onze stemmen matchen. Dus uh, ja, daardoor uh, kwamen, kwamen wij zo uh, op het idee om samen het nummer, dat was mijn allereerste nummer, samen uit te brengen. Ja. En daarna ben ik verder gegaan. En uh, ja, zo zodoende. Nou, ja, het is. heeft heel goed gedaan trouwens. Ja, dat ja, okay. zeg ik. Uh, ja. Ja, nummer 17 in de Megatop 100. Ja, dus dat, uh, ja dat is ja, wel heel bijzonder als ja. je dan begint. Dat ja. is een vliegende start. Dat is ze inderdaad dan, hè. een vliegende start. Ja. <laughs> nou, maar het is niet minder om. Toch? Nou ja, dat vind ik ook. Ik bedoel, het is heel wat anders dan als, als wat je nu ja, zeg maar, nee, hebt uitgebracht. Ja, zeg altijd, Ik zeg altijd, ik wil een beetje tussen de pop en levenslied. Dus een beetje ertussenin. Dus ik zeg altijd levenspop. Maar dat bestaat niet als woord. Maar ik, mm, nee. ik maak het ervan. Misschien. Ja, misschien een iets nieuws. nieuws ja, nee, dat vind ik ook. Uh, je ja, moet niet een, in een hoekje uh, geduwd worden. Je mag wel een beetje, nog een beetje kunnen, kunnen variëren. Ja. Dat maakt het dan wel leuker. Nou ja, dat vind ik ook. We gaan hem even draaien. Ja, nou leuk. Puur op gevoel. <laughs> Rox van Riel en Twan van Leijten. Of Twan van Leijten. Van Leijten, ja. Is het wel van Leijten? Twan Leijten. oké. Oké, okay. ja. Okay, ja, ik heb Twan Leijten staan dus. Ja, ja, ja, en Rox van Riel. Ja, ah, oké. Okay. Inderdaad. Is goed. Komt. <laughs> Wanneer ik ben zelf bij jou Ja. ja. U luistert nog steeds natuurlijk naar de Entertainment for You. En, uh, mijn naam is Fred Heij. En de andere kant is uh, Rox van Driel. Ja, het is wel gezellig zo, hè? Ja, hè? <laughs> toch? Het, zonnetje, ja, het schijnt nog steeds flauw, maar goed. Ja, nou ja goed. Het is wel lekker warm in ja, ieder toch? geval. Daar, daar, daar gaat het allemaal om, om. Dat is ook zo. <laughs> Dat is ook zo. Ja. Hey, heb, je, heb je eigenlijk nog uh, uh, dingen uh, die, uh, die je uh, kwijt wilde eigenlijk? Nou... Ik zit even te denken. Niet, ik, volgens mij heb ik heel veel dingen al, al verteld. Ja, uh, we hebben bijna alles al gehad. Dus. <laughs> ja. Zelfs de nummers al. Ja echt hè. Ja. Er komen vanzelf wel nieuwe nummers bij. Maar ja. Ik, ja, ik ben heel blij dat ik dit ook zo mocht... Mocht doen bij jou? Dus ja. daar ben ik heel blij mee. Nou ja, ik ben er ook blij mee. In en, ieder geval. en eigenlijk moeten ze gewoon mij volgen op Facebook en streamen. Als ze mij op Spotify vinden, onder, onder Ticket naar de Zon of. Ja, dan moeten ik ze kan wel niet zonder zijn. jou. Dan moeten ze wel iets En het is ook gratis, hè? Oh, is ja, ja, ook ja, Spotify is ook krijgen. gratis. Alleen je hebt dan die reclame, die, die, die kun je eruit filteren door, door te betalen. Maar het hoeft niet. Ja, nou ja, nee. ik, ik, ik, ik hou ja. niet zo van al die reclames ertussen door. Nee, dus, maar ja, <laughs> voor, voor een. Tientje per maand heb je, heb je gewoon uh, alles gratis. Dus ja. dat is niet het probleem. Ja, en, en dan kun je gewoon alles luisteren wat je wil. Ja, dat is, ook, dat is ook heel leuk. Ja, het, ja. het kan heel gevarieerd zijn en ja. allemaal dingen. Dus dat, ja, ik zeg altijd van, nou, uh, als je me support en je vindt het leuk, ja dan kun je altijd natuurlijk streamen. En of, of, of een uh, ja, gewoon, uh, mijn singletje kopen. Hè? Dus ja, uh, uh, of, ja downloaden. Kun, kun, kunnen ja. ze nog berichten sturen naar je via dat, een bepaalde ja, ze, site? Dat of? kunnen ze gewoon, ja, ja? inderdaad. Okay. Dus uh, ik, ik, ik hou altijd meestal gewoon via Facebook... hou ik heel veel dingen bij. Ja. Um, ik heb mijn likepagina en ja, gewoon... en ja mijn website, ja, dat, is, uh, dat, dat zijn de dingen die... Ja, ja <laughs> die is het meeste. ik ja, bedoel, en, krijg ik de vragen, ik, ja, ik speel ze gewoon En boekingen ja. kunnen ja. altijd... Ik bedoel, ze kunnen me zo vinden. Dus dat is hartstikke leuk als mensen het leuk vinden. Ja. En uh, ja, we zijn, we, we zijn altijd wel druk bezig. En uh, ja, we, we gaan we gewoon gaan door heel het land gewoon. Nou <laughs> ja, ja. ja. Van grote, kleine partijen. Ja, je zus ook? Mijn, mijn zusje, ja. Die is gewoon even stil. Uh, die, die, die, die, die, die, die luistert gewoon een beetje mee. Uh, maar het is wel fijn om familie bij, ja, erbij te hebben. Want uh, je doet het, zei, niet je altijd, het niet alleen. En je kunt het niet alleen. Maar ik zeg altijd, hoe meer zie je hoe meer vreugde. Ja, dat is ook zo. Uh, ik, ik vind het gewoon heel fijn... Dat, uh, dat ik uh, ouders heb die, ja, heb die gewoon heel veel support brengt. Mijn zusje die uh, het zakelijke gedeelte uh, ja, vooral waarneemt. En uh, bij, ja, ik, ik meer het creatieve. Dus dat maakt het dan ook weer heel erg leuk uh, om, uh, om samen te werken. Nou, dat is, ja. nou, dat is mooi. Mooi. Ja, maar, dat, ja, dat, ja. Ja, nee, maar je, kunt, je kunt er dan ook wel goed over praten. Ja. ja en uh, ik moet eerlijk zeggen, mijn vader die is dan wel ook wel de muzikaalste nu aan het worden. Uh, wel, daar heb ik wel heel veel van geleerd. Ja, en die is, uh, uh, dat is de grootste fan waarschijnlijk. Nou ja, ik weet, ik weet niet of dat. Ja, ik denk wel dat het een van de grootste fans zijn. Maar ja, dan heb je dan toch wel familie die dan zegt: van... Oh, hè? Dat heb je goed gedaan. Of toch wel van een beetje kritisch. Zo van nou, dat heb je niet goed gedaan. Het uh, moet, moet even anders. En dan uh, het is wel leuk om eerlijk kritiek te krijgen. En, uh... Ja, maar ik zie, ik zie dat ook weer anders. Kijk, smaken verschillen natuurlijk enorm. Ja ja nee, maar ja, en, het is, en, en, het is, Kijk, de een vindt het mooi... en de andere vindt het helemaal niks, <gül> geen bal aan. Ja, maar het, het, het, het gaat wel erover van... is het zuiver of is het niet? Nee, heb je zuiver gezongen, bijvoorbeeld? Ja. of uh, Kijk, over, over smaak... dat, dat, dat kunnen we... Ja. er valt echt over te twisten, dat kun je van alles uh, hebben ja. natuurlijk. Want de ene houdt van pop... en de andere houdt van rock. En, maar je kunt wel zeggen van bijvoorbeeld... je kunt mooi zingen, maar het is niet mijn genre... of het is niet mijn ding. Ja, dat kan. Nou, ik, ja. ben, ik ben blij dat ik, <laughs> uh, dat ik van, van YouTube tot, uh, tot Nederland ja, nou, samen dat kan Ja, dat heb ik eigenlijk dus ook het, wel geleerd vanaf jongs af aan. En daar ben ik heel blij mee. Ja. Want daardoor uh, kun, je, kun je ook wat meer... Uh, ja. Ja, heb je, ja, heb je wat meer inspiratie, zeg maar. Ja, want dan, anders kijk je maar door één bril. En dan, ja. dan blijf je in een hoek hangen wat je soms ja, eigenlijk ook niet wil. En dat, uh, dat zou dan een beetje jammer zijn. Ja, nou ja, ik, ik word ook wel eens geef aangekeken. Hoor. Dan denken ze van, wat, wat draai je nou, Fred? Ja, ja, maar goed, dan, dan draai je de volgende keer weer iets leuks. wat voor hun, dan is het ook weer goed. Ja, ja. Nou, ik zeg altijd, je kan niet iedereen tevreden houden. Nee, dat, ja, dat, dat is ook waar. Mee. Maar ja, je hebt gewoon een paar bepaalde ja, een groep mensen die, die, dat, die, die wel jouw muziek mooi vinden... En uh, ja, ben, die, die zoek ik altijd. Dus uh, ja, nou ja. En, uh, vind, ik vind het altijd leuk als dus me. Ja, hier om, op het juiste adres? Ja, je, je, leert, je leert steeds meer nieuwe mensen kennen. En ja. ze voegen je dan toe. En dat maakt dan ook weer ja, persoonlijk. En uh, ik merk ook wel dat, uh, dat, dat er echt fans. Uh, vast uh, overal naartoe luisteren als ze kunnen dan uh, ja, uh, zijn het, er uh, zijn er zeker heel heel wat uh, mensen die die echt uh, gewoon standaard luisteren ook hier naartoe ik uh, ja, ik post ik, dat dan eventjes ik, op, ik heb het gezien ja ik heb post het dan even op Facebook en dan krijg je gewoon allemaal reacties en ja. Ja, dat maakt het heel erg mooi ja maar dat is leuk inderdaad ja, ja. zeker nou dus, ja. <laughs> ja dat is echt, echt zo leuk ja, nou, ik, ik, ja, ik, ik zou nog een nummer van je willen draaien. Maar de, ja, is ja misschien nog, er is er nog afsluiten ja? met Ticket naar de Zon. En dan, uh... Ja, zullen we dat uh, even, even doen dan? Dat vind ik ja, leuk. Ja, ja. ja dan, kan dan gaan we gewoon met mijn nieuwste single gewoon helemaal eindigen. Dat is hartstikke leuk. Ja, nou ja, het is, het is in, uh, inmiddels ook alweer uh, kwart, <laughs> voor, uh, kwart voor zes, zie ik. Dus ja, we gaan langzamerhand toch weer naar het nieuws toe van 6 uur. Ik vond het ook sowieso heel leuk om hier te zijn. ook. Ik kom niet zo heel vaak in deze buurt rondom. En dat maakt het dan ook wel heel leuk om. Ja. een keer eventjes een andere regio te Ja, zeker. Ja, Nederland is groot. Ik vind Nederland groot genoeg aan de ene kant. Tot nu toe. Ja, België ook trouwens, want ik word ook nog wel België. Uh, gesupport en uh, VBRO en uh, ja, Valencia en alles. Dus. Nou, dat is de laatste tijd heel veel, uh, trouwens, hoor. Ja, artiesten. Ja, het is een combinatie van, hè. Ja, het is... Uh, ja, we kijken gewoon uh, naar, de, naar Jan Smit, hè. Ja, dat, uh, ja dat is die is een, goed uh, bezig. nu een quartet. Een ja. En, Duits, uh, Belgisch en... Ja, nee, ja, maar dat maakt het ook heel ja, leuk. Nou, ja, ja dan, ik vind het wel heel knap wat hij doet. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, nou ja, we gunnen hem allemaal uh, heel veel plezier daar, natuurlijk. <laughs> ja. Ja, en uh, hopen dat het uh, ja, ooit voor jou ook uh, gaat lukken. Nou, we gaan gewoon lekker verder. En uh, oh. ja, dat hoop ik zeker ook. Oké, okay, dan gaan we hem nog één keer draaien. Ja, helemaal goed. En uh, wil ik jou <laughs> in ieder geval bedanken uh, voor, uh, voor jouw komst hier naartoe, ja, natuurlijk. Ja, nou, dat vond ik heel erg leuk. En, ja, uh, ik vond het ook heel erg leuk. En uh, ja, uh, volgende keer uh, hoop ik je ja, hier weer uh, nou, ja. tegen te komen. <laughs> en, en dan uh, <laughs> dat je dan gewoon een, uh, een album hebt die je... Uh, ja, nou, we, zijn, we zijn er de hard, de top, hard mee bezig. Maar sowieso gaan we, gaan we sowieso uh, verder met, met de volgende nummers. Uh, die we dan schrijven, of uh, nog op de plank hebben liggen toevallig. En uh, dan kijken we even wat het beste is. Ja, hoe, hoe ver ben je? Uh, nou, ik, ik moet nog wel, je bent heel kritisch. En um, ik, moet, ik moet nog heel wat nummers schrijven. Wil ik dan ja, het ja. juiste? Ja. Het, het gaat erom: van, het moet bij je passen en ik het wordt heel persoonlijk als als je het eerste nummer voor jezelf helemaal uit gaat brengen, want dan dat hoor je dan op de radio en dan dan uh, omdat het dan echt voor jezelf is, ja dan is het toch wel uh, wat meer persoonlijker en dan denk je ja dat wil ik gewoon perfect hebben. Ja. voor, voor mij voor mijn gevoel als ik naar mezelf kan luisteren uh, op de cd, uh, dan dan is het goed genoeg. Ja, je moet er een uh, stuk of 11, 12 hebben. Ja, dan moet je nog een hoop ja, doen. Ja, maar anders, is, uh, we, uh, sowieso gaan wij de, elke keer een single uitbrengen. En dan, dan uh, wordt het dan weer gewoon een uh, album. En uh, gaan we verder kijken. Want ja, ook, ook dat is het, hè. Ja. Uh, het, is, het is een hele, hele... Mensen hebben geen idee, maar in principe... Uh, je, moet, je moet een clip maken. En je moet, je moet van alles maken. Een nou, ja, ja. uh, clip en je moet productie. Nou ja, ja goed je, Een heel team heb je achter je staan. Dat, dat is allemaal uh, gewoon... Uh, niet niks om dat uh, uit te ja. brengen. Nee, het, en, is niet, uh, uh, het is niet zo van... we zingen even is, een uh, nee, nee, nee, nee met, met, uh, Het is niet nee. zo van je zingt even en je zingt. En dat is het. Nee, het nee. is een heel hele marketingstrategie uh, die je erachter hebt zitten. Ja, en... Uh, een hele ja, berg mensen eigenlijk die ze ja. die, die, die moeten verzorgen. En uh, ja, ja, zullen die, we dat die het dat ook gunnen. uitgebracht, Ja, inderdaad. En uh, ook moeten gunnen. Ja, zoals jullie allemaal. Uh, ik sta in de, de lijsten nu heel erg veel. Van TV Oranje, Radio NL. En, uh, noem maar op. Uh, ze, hebben, ze, ja, ze voegen me allemaal toe. En ja. dat maakt het in jullie, jullie, jullie supporten. Is ook, dat, in de, dus, ook in de ZFM ja, Dutsel Moet je uh, nagaan. Uh, ja, dus nummer 3 dus sta je, dus, ga, dus, uh, Moet je kijken. Ja. Weet je hoe gaaf dat is? Ja, dat maakt het toch ook wel heel bijzonder. Ja. Dat ja. sowieso. <laughs> nee. Hey, en nogmaals, uh, ja, bedankt uh, voor je komst. Nou, dankjewel. We gaan hem nog een keertje draaien. Ja. En ook, uh, ook je zus natuurlijk. Uh, bedankt uh, voor. Uh, want dat is je chauffeur, neem ik aan. Ja, Claudia. Ja, uh, Claudia, die is chauffeur. Claudia. Ja. Ah, okay. Claudia, jij ook bedankt natuurlijk. En. Uh, veel plezier nog vanavond. Nou, helemaal goed. En een veilige <laughs> terugrit. Nou, dankjewel. Doei. Doeg. Doei. Yep. Born, I saw my daddy crying at the steering wheel And oh, it made me feel so scared Then there was joy from my religion Swimming in a choir of voices And oh, I knew that I'd been spared That I'd be saved some sunny day Safe from throwing my life away That I'll be saved some sunny day from throwing my life, throwing my life away. Keep singing, whoa, keep singing, praise it to the heavens with my voice ringing. Keep singing, whoa, keep singing, clap to the beat till my hands sting. And I'll be saved some sunny day from throwing my life. Als je dan. Rick Hesley. Hier op die 106.9. CFM Zand Wordt aan de zee. En uh, ja. Entertainment. Voor je We gaan langzaam naar de, het nieuws van 6 uur. Eerst ga ik nog een plaatje draaien. Van Donny van der Roest. En uh, ja. Zo net heeft u dus. Uh, Rocks van Driel kunnen horen. En uh, als u dus nog. Uh, wat wil nalezen. kunt u dat doen. onder www. en dan. roxvandriel.com. Ja. Daar kunt u naartoe. En dan. Uh, kunt u er gewoon. Uh, alles lezen. En natuurlijk via Facebook ja, kunt u ook gewoon alles bijhouden. Donnie van der Roest. En de liefde heeft ons allebei. En blijf lekker luisteren. Tot zeven uur ben ik bij u. En uh, Rox. Ik zou zeggen, een veilige terugrit. Als je nog de radio aan hebt in de auto...